In een verklaring staat dat de G8 ontsteld is over het geweld dat het regime gebruikt. Verder bespreken president Obama en president Sarkozy vandaag de situatie in Libië. Dat gesprek zal voornamelijk gaan over de NAVO-bombardementen... en de vraag of op welke manier het militair ingrijpen in Libië door moet gaan.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 Het adviescollege pleit daarom bij het kabinet voor een versoepeling van de regels. Ook de zorgverleners zelf hebben veel last van de papieren rompslomp. Het adviescollege wil verder dat mensen met een persoonsgebonden budget... niet meer voor elke aankoop verantwoording hoeven af te leggen... zegt gezondheidsredacteur Rinke van der Brink.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 Volgens Zuid-Koreaanse media was de man gearresteerd... omdat hij openlijk blijk had gegeven van zijn christelijk geloof. En dat is in het Stalinistische land verboden. Noord-Korea zegt dat de man om humanitaire redenen is vrijgelaten. De vrijlating komt nadat een Amerikaanse gezant over de kwestie had geklaagd. Het is nog onduidelijk wanneer de man weer terugkomt naar de VS. Het weer eerst bewolkt met wat buien, later droger en af en toe zon. 16 graden wordt het vandaag. staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen op de Wadden Windkracht 6. AMBB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor het knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A58. Daar is een auto met caravan geschaard. Gaat om de 58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen van en knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer. De rechte reisschok is dicht. De beurs wacht natuurlijk niet op u.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 Sven Kokkelman. De tijdelijke verlaging van het btw tarief in de bouw moet worden verlengd, vindt Bouwend Nederland. Voormalig topkeeper Hans van Breukelen houdt een lofzang op Edwin van der Sar morgen voor het laatst onder de lat. De soldaat van de toekomst is een robot, maar het is, wel, is het wel zo slim om robots in te zetten in het leger? Er zijn mensen die zeggen dat er uh, sneller wordt overgegaan tot uh, de oorlog als je gebruik maakt van... Uh, Robots. En de ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is zes minuten over tien. Precies. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouw Nederland wil dat de verlaging van het btw-tarief in de bouw wordt verlengd. Sinds oktober vorig jaar geldt voor onderhouds- en renovatieklussen een laag btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 19%. De regeling wordt beëindigd op 1 juli, zo wil de minister, maar Bouw het Nederland hoopt dat daar nog veranderingen komt. Elko Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Ik bent de voorzitter van Bouw het Nederland, net geland op Schiphol, doorgelabeld naar Den Haag, waar u net binnen gewandeld. Ja, ik rol al kwam... een beetje uit het verlichte in ja. de studio binnen. Maar ja. goed, het is ook belangrijk waar we het over hebben. Waar kwam u vandaan eigenlijk? Uit Oké. Okay. Goed, nou, een mooie stad. De regeling was bedoeld om de bouw weer een beetje uit het slop te halen. Wat heeft dat BTW-tarief tot nu toe opgeleverd? Er is uitgerekend dat dat zo'n 800 miljoen omzet heeft kunnen redden hebt uh, dus gewoon voor 800 miljoen is er toch weer uh, aan activiteiten op, op die basis uh, gekomen. Dat heeft zo'n 4000 manjaren uh, werk opgeleverd en dat geeft dus aan dat het een heel belangrijke maatregel uh, is geweest, niet alleen, maar wat ons betreft ook nog een tijdje zo moeten blijven, omdat je merkt dat die bouwmarkt, uh, en die hele woningmarkt nog totaal op slot zit. Ook ja. het eerste kwartaal van dit jaar ja. is het weer teruggevallen. Ja. En uh, toch zegt de minister, 1 juli is 1 juli, dan gaat het weer naar 19 procent. Nou ja, ik uh, heb nog eens nagelezen in het vliegtuig uh, wat er nou in de kamer precies is uh, uh, gewisseld. En ik had de indruk dat er in de Kamer toch vrij ruime steun inhoudelijk was, uh, maar dat men eigenlijk gezwicht is voor de redenering van de minister. Ik heb het budget nog niet bij elkaar. Nou ja, goed, de begrotingsbesprekingen die lopen nog, dus ik goed ben geïnformeerd. Dus ik heb toch nog steeds enige hoop uh, dat we de regering kunnen vermurven om uh, voor die tijdelijke verlenging, uh, verlenging uh, te stemmen. Ja, maar goed, dan moet die minister wel die centen bij elkaar weten te schuiven. Oh ja, maar goed, dit zijn de, de, de momenten waarop uh, je natuurlijk kijkt wat er nog in de jas zit. Wij, wij vragen op zichzelf ook niet een, een structurele uh, aanpassing. Het gaat echt om een maatregel die nu incidenteel is geweest, die op zichzelf ook echt helpt. Dat, dat erkent de minister ook wel. Dat, dat weet ik uit een gesprek met hem. Ja. Uh, de minister ja, spreekt hen donder en voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Uh, maar ja, goed, de minister van Financiën moet natuurlijk ook akkoord gaan. Die heb ik ja. uh, uiteraard ook gesproken. En die zegt, ja. Ja, ik heb nog zoveel verlangens op mijn bordje liggen. Ja. Ik moet dat uh, even van de zomer bekijken. Ja, wij zeggen luister de zomer, dan zijn die maatregelen afgelopen. Dus je dan weer moet opstarten. Uh, dat is eigenlijk niet de juiste methode. Nee. Het zijn allebei partijgenoten van u. En bovendien hebt u er ook nog iets over te zeggen. Want u bent senator... Nee, nee, zo liggen de verhoudingen niet. Ik ben hier gewoon. Nou, kom, bedel, kom, bedel, zo gaat het toch in de praktijk wel? Of niet? Nee, nee, ik hou de petten gescheiden. Ik, uh, en als ik kritiek heb op, op het kabinet, uh, ook als het CDA-ministers zijn, dan, uh, dan moet het kunnen. Uh, ja. Dat gaat in alle vriendschap, maar uh, ik ben gewoon vragende partij, zo is het. Ja, ja, goed. Maar goed, een senator. Die, uh, de, de senatoren zijn niet voor niks met één been in de maatschappij, met één been in de Senaat. Om ja, ook een voeding te houden met de maatschappij. Dat zijn niet toch? de baas over het kabinet. Dat zijn de ja. staatsrechtelijke verhoudingen niet. Dat nee, dat is waar. Wel. Goed, daar hebt u dan weer gelijk in. Maar goed, enige invloed hebt u natuurlijk nog steeds wel. Uh, de vraag ja, de vraag is: hoe gaat u het dan voor elkaar krijgen? Nou oh ja, u merkte dat op zichzelf in, in de Kamer een vrij brede steun voor de gedachte eh, was. En dat eh, omdat men wel ziet: dat het toch echt nog eh, heel triest is in de, in de bouw. Uh, dus ik heb wel de indruk dat onze voortdurende aansporingen... breed uit in de Kamer, echt niet alleen bij regeringsfracties... Uh, dat die toch uh, langzamerhand ook indruk uh, maken. Want het is niet alleen de bouw die er last uh, van heeft. En het zijn niet alleen de mensen die in de makelaardij en ontwikkeling, beleggingen ja. uh, werken. Maar ja, de hele maatschappij heeft er last van. Ja, maar goed, tegelijkertijd, u zegt... de Kamermeerderheid is zo langzamerhand wel doordrongen van de noodzaak. Deze week stemde een Kamermeerderheid tegen een motie van de ChristenUnie... om die BTW langer te verlagen. Mm, ja, maar dat kwam omdat er uh, inderdaad nog onvoldoende geld bij elkaar was gesprokkeld, maar het is niet zo dat men even zegt, nou, dat is een interessante mededeling van het kabinet, nu stoppen we uh, uh, met de discussie, dus uh, uh, ja, u zult mij ook nog wel vaker uh, horen, wij uh, denken dat we uit al die reeks maatregelen, die zou kunnen bedenken, dat dit heel belangrijk uh, is vergeet u ook niet dat de hele onderhoud, het groot onderhoud van de woningen dat is absoluut van belang. Hè? Ja. Uh, het, het gaat echt niet alleen over nieuwbouw van de woningen maar het, het onderhoud van het bestaande ik heb het getal geloof ik al eerder in uw uitzending mogen noemen, er zijn ongeveer 2,8 miljoen woningen zo net na de oorlog gebouwd in de 50 en 60er jaren nou, de meeste van die woningen, die zijn echt aan een grote opknapbeurt uh, toe ja, dat ja. is natuurlijk toch belangrijk dat we daar ook mee doorgaan Ja, en het geldt zelfs ook voor het, uh, het verbouwen van de badkamer, zou ik maar zeggen, of de keuken toch? Ja, en, en de energievriendelijker uh, maken, dat helpt natuurlijk allemaal, zodat de Bewoners ook minder kosten hebben. Dat ja. geldt ook in de corporatiewoningen. Dus als je juist wil isoleren, geldt ook daar het lage tarief. Ja. ja. Goed. U zegt 1 juli is te snel om die regeling op te heffen. Hoeveel extra tijd hebt u dan nodig? Nou ja, zou op zichzelf, ja ik zou willen dat de crisis 2 juli klaar zou, zou zijn. Maar ja. in, in ieder geval de, de rest van het jaar. Hè, dat is ook nog zeg maar in dit begrotingsjaar. Dus dan zou het kabinet, althans voor zover ik weet hoe dat daar werkt. Uh, kunnen zeggen, nou ja, ik kan nog wat plussen en winnen tegen elkaar uitschuiven uh, in, in, in dit jaar en dan volgend jaar, dan moet je op eigen benen in staan. Ja. Dus u wilt in ieder geval dat lage btw-tarief van 6% tot 1 januari 2012. Dat in ieder uh, ja, geval daar zouden we zeer mee geholpen zijn. Ja. Wat gebeurt er nou als het kabinet voet bij het stuk houdt en zegt uh, 1 juli is 1 juli en dan gaat het weer naar 19%? Wat zijn de gevolgen? Ja, die zijn buitengewoon ernstig, ook, uh, ook voor de staatskas. Eh, want er komen gewoon eh, niet alleen weer meer uitkeringen van mensen die we niet aan het werk kunnen houden eh, maar het betekent ook dat die bouwproductie verder stil eh, valt en dat er dus ook geen, geen inkomsten eh, zijn uit die hoofden, want de staat heeft daar natuurlijk ook altijd wat, eh, wat aan. Kijk wat het, wat het probleem eh, is, is dat iedereen natuurlijk wel snapt eh, dat het ingewikkeld is maar dan moet ook iedereen een beetje botje bij botje leggen wij doen veel in de sector eh, door veel meer dingen op de fabriek eh, klaar te maken ook als het gaat om het groot onderhoud van de woningen eh, zodat je ja, niet alleen Snel klaar hebben, maar de kosten ook kunt, kunt drukken. Je probeert ook de wat grotere dingen echt helemaal. Uh, in de fabriek uh, klaar te maken... zodat je bij wijze van spreken alleen nog een schroefje... Uh, op de bouwplaats hoeft, uh, in hoeft uh, te zetten... waardoor je ook niet permanent rondom zo'n huis... en rondom een kantoor nou ja, het verkeer hindert en, uh, en dergelijke. U kent allemaal wel die praktische voorbeelden. Dat zijn dingen die wel tellen, ook, ook in ja. geld. Maar goed, uh, zegt u dan nou met zoveel woorden... dat als dat btw tarief voor, toch wordt verhoogd weer op 1 juli... dat de, de sector opnieuw grote klappen krijgt... en dat de, de, de, de huizenmarkt opnieuw in elkaar zal zakken? Nou, de huizenmarkt klapt sowieso in elkaar... omdat we zien dat het doorstelt... Niet ja. op gang komt. En doorstroming werkt alleen als je de nieuwbouwwoningen ook uh, kunt blijven bouwen. Ja, maar en goed, als, als dat beta tarief, tarief dus weer omhoog gaat, weer omhoog gaat als dat BTW-tarief dan weer omhoog gaat, stagneert dat laatste deel van uw verhalen dus ook het eerste opnieuw. Ja, dit zijn voor een deel samenhangende uh, dingen, voor een deel uh, ook niet. Kijk, iemand die een nieuw huis uh, hoe dan ook wil hebben, omdat hij verhuisd is, of hij gescheiden is of andere reden. Ja, die, die zal hoe dan ook op zoek gaan naar een nieuwe woning. Maar als hij dan bij de bank weer geen financiering krijgt... of, of eh, dat die, uh, de, de, de, de verkoper van... Uh van de woning zegt, ja, ik kan niet verder zakken met mijn prijs, want dan blijf ik met een enorme restschuld zitten. Dat ja. is wat je nu, nu ziet. Dus de ja. hele doorstroming stagneert. Dat is niet ja. alleen een bouwproductievraag, nee. ja, maar gewoon die, die woningmarkt zit stil. Ja, goed. Dus u zegt uh, dat btw-tarief moet 6% blijven, op zijn minst tot 1 januari 2012, anders krijgt de bouwsector opnieuw grote klappen. En dat geldt dan ook voor de woningmarkt. Zo is het. Elke Brinkman, ik dank u wel.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 Ja, de soldaat van de toekomst, dames en heren, is een robot. Goedkoop, efficiënt en onsterfelijk. Maar de vraag is, is het wel ethisch om hem in te zetten? Immers, hij doodt wel echte mensen. Behalve dan natuurlijk als de vijand ook weer robots inzet. Sander Bartling over de ontmenselijking van de oorlog. Herinnert u zich deze nog? Ik ben een machine. Arnold Schwarzenegger als Terminator, een menselijke gevechtsrobot... die met zijn maatjes probeert de mensheid uit te roeien. Machines, ze beginnen te gaan En aan het einde van de film zei hij altijd... Ik zal terug. Wel nu, hij heeft woord gehouden. Hij is terug. Maar nu echt. Dit is een mens. being. The exoskeleton hij is de robot. Het is hybrid assistive lim. Je the weet dat in Japan dat er een aantal ziekenhuizen zijn die zo'n pak hebben of huren. Marcel Herink is robotonderzoeker aan de Hogeschool Windesheim. In het filmpje dat hij laat zien draagt een man een pak dat spierversterkend werkt. Je kunt er een invalide weer mee laten lopen, maar je kunt er ook een oorlog mee voeren. Je ziet in Amerika zijn, er, zijn ze vrij ver daarmee om het te ontwikkelen voor het, het leger. Dus dat je uh, super soldiers krijgt. Als hij getroffen wordt door een uh, maatschappij, biologisch wapen, chemisch wapen... dan heeft hij dus in die huid zitten uh, een vaccin... wat onmiddellijk dus uh, ingespoten wordt. Defensiespecialist Kees Homan kent het zogenaamde nanopak wel. Het heeft ontegenzeggelijk voordelen, zegt hij. Het is zelfs ook zo dat hij... Uh, door middel van het gebruik van nanotechnologie... de kleur kan aannemen van, de, van zijn omgeving. De robotificering van de oorlog is niet wat Homan Zorgen baart. Maar de afwezigheid van de mens daarbij is dat wel. Ik vind in alle tijden, als een wapensysteem wordt ingezet... met het oogmerk om uh, ook te doden... dan moet dat een menselijke beslissing zijn. En dat mag je niet overlaten aan een robot. I'll be back. Nou, dit zijn uh, grenswachten. Israël bijvoorbeeld, uh, die heeft uh, langs de grenzen uh, dit soort uh, onbemande voertuigen, rijden, die dus uh, ja, kunnen zien, observeren, uh, eventuele ongeregeldheden. Dit is, uh, die krijgt in de toekomst het militair mee als uh, logistiek ondersteuning. Even, dit lijkt op een soort paard. Ja, een paard, zo'n ezel, die uh, loopt mee met de militair, die draagt alles voor hem. Maar waar is de kop dan? Nou, je hoeft toch geen kop te hebben. Maar daar win je geen oorlog mee met een robotezel. Ja, het voordeel van robots is dat ze dus. Uh, vervelend, saai en uh, gevaarlijk uh, werk kunnen ze, uh, verrichten. Uh, je krijgt dus geen slachtoffers of krijgsgevangenen. Uh, dus ze zijn uh, niet bang. Ze zijn uh, onvermoeibaar. Hè? Ze hebben geen uh, behoefte om uh, te uh, slapen. Ja, en je kunt ze ook op zelfmoordmissies kun je ze, uh, kun je ze sturen, want daar zal niemand uh, wakker van worden. Uh, mm.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 dan schuldig is, omdat de programmatuur niet uh, deugt. Met de toenemende ontmenselijking van de oorlog... worden ook de ethische aspecten ervan steeds meer naar de achtergrond gedwongen... zegt Kees Homer. Het mooiste voorbeeld vond ik vorig jaar, daar moest ik een commentaar op geven... dat was uh, dat uh, die journalisten die met uh, een aantal burgers in Bagdad rondliepen... en vanuit een helikopter dacht men, dat waren van die grote telelenzen... dat er twee mensen waren met wapensystemen. En die zijn toen dus vanuit die helikopter beschoten gedood ook En er was er één bij, uh, een van die burgers die erbij liep... die uh, werd gewond en die kroop naar het trottoir toe... waarop uh, vanuit uh, de helikopter werd gezegd uh, door een van die Amerikanen tegen de ander... laat die nou in godsnaam een wapen oppakken, dan kunnen we hem tenminste doodschieten. Hè, dan, dus dan vervalt, dan wordt het eigenlijk een soort videogame, uh, wordt, uh, wordt dit. En uh, er zijn mensen die zeggen... Dat robots de, de, de drempel voor oorlogvoering dus verlagen. Kijk, want een van de. Kijk naar dat Nederlandse toetsingskader voor de inzet van de Nederlandse militair in het buitenland. Daar staat ook een van de aandachtspunten. Dat wordt ook toegelicht naar het parlement. Zijn de risico's aanvaardbaar? Nou ja, dat is natuurlijk. Bij robots speelt dat een veel minder belangrijke rol. Dus er zijn mensen die zeggen dat je ja, het risico loopt dat er uh, sneller wordt overgegaan tot uh, de oorlog... als je gebruik maakt van uh, robots. Is irrelevant. I am a machine. Het laatste deel was dat van de serie gemaakt door Sander Bartling. Volgende week in de Goedemorgen Nederland.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 Nieuwe serie dus vanaf maandag. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... Goedemorgen KRO.nl. Straks Hans van Breukelen houdt een lofzang op Edwin Evers. Oh, Edwin van der Sar. Ja, zo ga je ze allemaal door maar. Keih. Edwin van der Sar dus, die morgen voor het laatst onder de, onder de lat staat. Eerst nu het ochtend humeur van Siska Dresselhuis. Wat had ik deze week graag een paar van die animal cops van de PVV ter beschikking gehad... toen onze poes was doodgebeten door een loslopende hond. Onze poes was een lieve oude lobbes die zijn dagen voornamelijk slapend doorbracht. Zo ook op een zachte avond, begin deze week, buiten op de tuinbank. Wij waren net naar bed toen er een vreselijk lawaai losbarste. Boven alles uit klonken de stemmen van een paar jongens. Bobby, hier! Maar Bobby bleef waar hij was, in onze tuin bezig onze poes dood te bijten. Toen wij erbij kwamen, zagen we hem levenloos liggen... met een enorme hond ernaast. Twee jongens die hem al fietsend uitlieten, stonden beteuterd op straat. En even later kwam er ook bij de jonge eigenaar... die per mobiele telefoon was gewaarschuwd. Peilsnel deed hij de hond een muilkorf om. Helaas veel te laat. Trouwens, is het normaal dat een hondenbezitter van een dier... dat zogenaamd niets doet, een muilkorf binnen handbereik heeft? Betekent dat niet dat er met deze hond eerder iets aan de hand was? Ook de politie kwam erbij. Twee jonge vrouwen, van wie de ene zei dat zij ook zo'n hond had. Een Duitse staande, een heel lieve, heel betrouwbare jachthond. Niet bepaald een tactvolle opmerking tegen mensen... wie er poes net is doodgebeten door zo'n beest. En nee, ze maakten geen procesverbaal op tegen de baas van de hond... want het was duidelijk, het dier was losgebroken. Hoe weet u dat? vroeg ik. Dat verklaren deze twee jongens, was het antwoord... En dat gelooft u zonder meer, zei ik. En wat zegt die plotsklaps opduikende muilkorf over het karakter van dit dier dan? En toen ging ik maar naar binnen, voordat ik net zo bozadig werd als de hond. Die Jong Graus, stuur alsjeblieft een paar animalcops naar Hilversum om botte politievrouwen bij te scholen. Zijn Siska Dressel-Huis, maandagochtend-humeur van Henk Westboek. Sing Glory Days, Golden Years. Vijf voor half elf, dames en heren. Van der Zand, hij heeft hem. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij kan ze stoppen. Hij kan ook penalty stoppen. En kijk, die blik. Die blik. En Nelke. Frank Snoeks en zijn Britse collega over de man die morgen voor de allerlaatste keer onder de lat staat. Edwin van der Sar, record international, penalty killer en winnaar van twee Champions League finales. Hans van Breukelen, goeiemorgen. Goeiemorgen Sven. Oudkeeper van PSV natuurlijk. Het zelf had het in 1988 kampioen. Werd zelf ooit ook Champions League gewonnen, althans de voorloper van die Champions League. Uh, waarom uh, ben je zo'n ontzettende fan van Van der Sar? Nou, omdat die type schilde in mijn ogen een ontzettende glans heeft gegeven door de jaren heen. Zijn constantheid, zijn degelijkheid, uh, zijn uh, solide optreden. En, en altijd die verschrikkelijke drijf om gewoon iedere bal die bij hem in de buurt komt tegen te houden. Ja, dan, dan, dan word je fan van zo'n man toch? Ja, absoluut. Zullen we nog even naar het hoogtepunt uit zijn carrière luisteren? Dat is natuurlijk de finale van de Champions League in 2008. Toen die eigenhandig die penalty van Anelka stopte. Even luisteren. Ik kreeg wel een, een voorstelbaar berichtje van Hans van Breukelen ook. Dus dat uh, was wel, uh, was wel was een leuk, leuk berichtje wel. Wat zei hij? Nou, gewoon uh, dat hij blij voor me was. Dat, hij, uh, dat ik, uh, ik zo'n moment uh, mee mocht maken. Het van Breukelen moment? Het van Breukelen moment, ja. zij Edwin van der Sar toen. Hij zei ik een beetje je opvolger of kan je dat zo niet zeggen? Um, ja, als je kijkt naar het Nederlands elftal, uh, dan, dan zat uh, Ed de Groei daar nog even tussen en stendiment zo. Maar als je 130 in het land speelt, die willen mij opvolgen doen. Ik vind het allemaal prima. Maar het leuke, het leuke van Edwin was eigenlijk dat, uh, dat hij uh, tot aan 2004 bijna geen strafschop wist te pakken. Dat was ook een behoorlijke frustratie van hem. Maar hij heeft in een interview gezegd... ik zou zo graag hetzelfde mee willen maken als Hans van Breukelen. En toen hebben we op een gegeven ogenblik in 2004... hebben we gewoon eens een, een tijdje met elkaar zitten praten... over ja, hoe ik dan zoiets deed en hoe ik dat aanpakte. Noem het maar heel uh, eenvoudig mijn tactiek in die tijd. En ja, daar heeft hij naar zitten luisteren. En daar heeft hij blijkbaar op een of andere manier zijn voordeel uh, mee gedaan. En is het alleen maar geweldig dat hij uh, vanaf 2004... Die straf of die straf op is gaan pakken. Ja. Met uh, het, het, het geweldige resultaat dat hij dan hetzelfde gevoel had als ik in 88. Dat je als matchwinner van het veld afstand met de Europa Cup in handen. Ja, met het vingertje bij het oog. Hè. Wat was nee, die tactiek? Dat was verhaal, <laughs> Ja, dat, dat weet ik, maar dat fragment is wereldberoemd geworden natuurlijk. Maar wat was die tactiek? Wat heb je hem dan bijgebracht? Nou, het, hij heeft het vandaag, in, uh, of uh, het stond gisteren in voetbal international, daarom dat ik het ook uh, ja, uh, kan delen. Nou, het is heel simpel. Het allerbelangrijkste is om zoveel mogelijk kennis te vergaren over je tegenstander. Want als een tegenstander onder de grootste druk uh, zal staan, en dat sta je dan op zo'n moment, dan zal hij meestal in zijn vaste hoek kiezen. Nou, als je die voorkennis hebt, maak je het daardoor al wat gemakkelijker. Dat is één. En twee, dan moet je trachten om die strafschoppen te nemen, zo lang mogelijk uh, te laten wachten voordat hij hem kan genemen. Dat hij wellicht gaat twijfelen en dat hij die wat onzekerder wordt. Uh, en, en, en, en natuurlijk gaat er goede strafschop erin, maar het gaat erom om je kans als doelman om die bal tegen te houden te vergroten. En ja. dan je er uiteraard zelf ook wat, wat meer zelfvertrouwen. Ja. Nou ja, en, en dat heeft hij uh, subliem gedaan. Want daarna 2004 Nederland zelf, Zweden. Hij heeft geloof ik in een uh, Charity Shield 3 strafschoppen tegen Chelsea uh, gestopt. Nou ja, en dan het hoogtepunt in, uh, in 2008. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, nou staat hij dus morgen in Wembley, en nou dat is sowieso natuurlijk al de heilige grond om afscheid te nemen, mooi, kan bijna niet, in de Champions League finale tussen Manchester United en Barcelona. Enig idee wat hem dat zal doen, want hij is uiterlijk altijd zo onbewogen. Ja, maar het is wat dat betreft wel een... Uh, het, hij heeft altijd het, het imago van een koude kikker gehad. Nou, als je hem echt kent, dan is hij een koude kikker. Want hij is ontzettend gedreven. Ja. Maar het is een puur professional en, en hij weet alles goed in zich op te nemen. En uh, daardoor uh, ja, denkt hij gewoon uh, wellicht iets sneller dan de gemiddelde keeper. Ja. En daardoor dat hij altijd op de goede plek lijkt te staan. Ja. Ik zeg wel eens, hij heeft het keeper eenvoudig doen lijken. Ja, en dan voel je het volgens mij tot in de perfectie uit. Ja. En uh, ja, je hoopt gewoon dat, uh, dat hij vanavond uh, de kroon op werk zijn werk Maar hij heeft natuurlijk al een aantal kronen heeft hij gehad. Maar we vergeten ook bepaalde fases in zijn carrière dat hij het echt moeilijk gehad heeft. Zoals bij Juventus en Fulham. Yeah. Uh, waarin hij uh, ja, toch uh, nou ja, voor zijn gevoel het niet had. En als je dan vervolgens zeven jaar bij Man United mag spelen met die successen... dan hoop je eigenlijk juist, omdat het zo'n icoon voor de voetballerij is... dat hij vanavond afscheid mag nemen met die grote beker in Zander. Hans van Breukelen over Edwin van der Sar. Dankjewel, Hans. Graag gedaan, Sven. Fijne dag verder. Jij ook. Hoi. Hoi. Meer informatie over deze uitzending vindt u op keiro.nl. Het is half elf, dus de hoogste tijd om door te schakelen naar Prem Radakishun. Prem in de bus. Waar ben je vandaag? Goedemorgen. Sven Kokkoman, Hans van Breukelen maakt de foto. Het is niet vandaag dat Manchester United gaat winnen, maar morgenavond. Het is morgen en iedereen dat zei Ik denk dat het Barcelona is maandagochtend. Ja, maandagochtend mag je beginnen, Sven, om mee te zeggen. Prem, je had gelijk, want werden dat Manchester United een wint. Goed, Prem, ga ik onthouden. <laughs> Wij gaan praten, zo met een luisteraar, over de problemen met het onroerend goed in Amsterdam. Ze hebben te veel kantoorruimte, die staat leeg. En ze hebben te weinig huizen waar de lange wachtlijsten voor zijn. En dan zou je denken, het is gemakkelijk, laat al die kantoren maar tot woonhuizen gemaakt worden. Maar nee hoor, die gemeentes, dat lukt ze maar op de een of andere manier niet. En ik ga pleiten voor een totale bouwstop, want ze bouwen voor leegstand. Maar dan gaan we allemaal discussiëren met iemand van Achmea en met meneer Bos, die is de directeur van de Vereniging. Uh, van uh, uh, vastgoedbelangen. We hebben de wethouder van Rotterdam en Amsterdam. Kortom, een volle uitzending. Maar we, om dans daarop voor te bereiden, geestelijke luisteraars, heb je altijd de rust meer nodig. En dat is de warme, aangename stem van Donald Meekens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Chronisch zieken hebben te maken met te veel regels en administratie. En daardoor is het lastig om de benodigde zorg te krijgen. Dat stelt een adviescollege van de overheid. De instantie wil minder bureaucratie rond de aanvraag voor zorg. En Noord-Korea laat een Amerikaanse gevangene vrij. De man zat al een half jaar vast. Waarom is niet duidelijk? Volgens Zuid-Koreaanse media was de man opgepakt... omdat hij openlijk blijk had gegeven van zijn christelijk geloof. En dat is in het Stalinistische land verboden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Radakation. Het is Huizen, kantoren, kortom, onroerend goed was een schaars goed in de randstad. De economische crisis heeft echter ook haar voordelen. Kantoorruimte is geen schaars goed meer. Heel, ja echt, heel veel kantoren staan leeg. Aan de andere kant is er in de Randstad een groot tekort aan woningen. Tegelijkertijd, luisteraars, wordt er op de schaarse grond in de Randstad... nog steeds kantoren gebouwd. Wat ik dan niet snap, is waarom gemeentelijke overheden... in steden als Amsterdam en Rotterdam... niet een totaal verbod op nieuwe kantoorpanden uitvaardigen en eigenaren verplicht om hun kantoorpanden die leeg staan... om te bouwen tot woningen. Simpel zou je denken, toch? Maar nee hoor, de bouwjongens bouwen rustig door voor de leegstand. Daarom zeg ik, totale bouwstop voor kantoren in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, het is vlak langs de snelweg, de A10, vlak voor de Koentunnel... Uh, en dan, als je vanuit Amsterdam komt richting Sandam, en je kijkt aan je rechterhand, aan je linkerhand, zie je een groot gebouw, Kuurport, wat leeg staat, wat al heel lang leeg staat. Daarnaast is een pittoresk kerkje waar je zondag te biecht kan gaan, denk ik, voor je zonde die je in de grote stad in de pool desverderds hebt. En dan zie ik. Ja, je zou het bijna kunnen beschrijven als die, als die ruimtes, die, die, die, die woningen, die flats die u ziet bij vakantieresorts. Zo'n beetje gebouwd in een, ja, hoe zou ik het beschrijven, barokachtige stijl. Heel veel raampartijen, prachtig wit. En dat is het kantoorgebouw, meneer Veilinga, van Achmea. Wat zit er nu in dat gebouw? Uh, het is nu een uh, kantoorgebouw en daar zitten onderdelen van Achmea in. Oké, okay, en is het helemaal vol of staat het deels leeg? Het is uh, nu nog helemaal verhuurd. Ja. ja. Wat gaat Agmea met dit prachtige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrijstaande dingen staan? Een mooie oprit. Uh, Gaan jullie ga er huizen van maken? Uh, de voorzijde, wat je daar ziet hè, van het kantoorgebouw aan de Haarlemerweg, uh, die komen op termijn leeg. En wij zijn nu aan het onderzoeken of wij daar woningen van kunnen maken. En waarom doet Agmea dat? Uh, omdat wij uh, ook onderschrijven dat er te veel uh, leegstand in kantoren is... en wij zoeken naar een toekomstwaarde voor, uh, voor kantoren die leegkomen in de toekomst. Nu legde een van die slimme jongens me ooit uit... dat een, een, een pand wat je bouwt voor kantoren meer geld oplevert... dan wanneer je het voor woningen doet. Uh, dat is in principe juist, maar dan moet er wel vraag zijn. En als er geen vraag is, dan heeft het ook minder waarde uiteraard. En dan komt er een keer een omkeerpunt waarvan je zegt... als je de woningen erin kan optimaliseren... En dan kan je de opbrengst van het kantoor, het voormalige kantoor, ook optimaliseren. En dan is er een alternatieve aanwendbaarheid. In dit geval woningen. En wat gaan jullie nou daarboven van die luxe flats voor mensen zoals u die veel geld verdienen? Of denkers ook, zo, of zo dat Rien, die een marginaal salaris heeft hier bij prime, ook daar een leuke sociale huurwoning kan krijgen? Nou, ja, wij wij kijken naar een optimalisatie van het ontwerp. Ja, gewoon Nederland. Nou, laten we zo zeggen dan, is dat het, uh, het middeldure segment, noemen ze dat. Dus dat is uh, woningprijzen zo rond duizend uh, euro. Oké, okay, en nu bent u, als de gemeente Amsterdam zou hebben gezegd... Achmea, je hebt nu hier al voldoende kantoorruimte. Je mag niets meer bouwen in de stad. Gewoon niets meer. En als je wil bouwen, moet je minstens dezelfde hoeveelheid... aan vierkante meters hebben voor woningen. Zou dat u helpen? Nou, ik denk dat dat een, een, voor de toekomst een hele goede oplossing is. Want je moet, als je kantoor wil bijbouwen... dan zal het ongetwijfeld, zal dat is dat ook kantoorruimte uit de markt gehaald moet worden. Ja. En anders dan, ja, dan, bouw je, dan blijf je bouwen voor de leegstand. Luisteraars, en, en weet je wat grappig is? Ik ben een linkse rakker, maar dit is echt zo'n commerciële jongen, je moet hem zien, je kunt straks op de webcam kijken, prachtig uh, uh, uh, pa, maatpak aan. En die zegt hetzelfde, dus wat je eigenlijk ziet is, ieder verstandig nadenkend mens zegt, je moet niet door blijven bouwen uh, als er een tekort is aan woningen en meer kantoren. Nou, afgezien of er een tekort aan woningen is, uh, dat door blijven bouwen van kantoren, dat is zinloos. Dat is ja, dan, daar moet je heel verstandig mee omgaan. Je moet alleen op strategische plekken bouwen. En uh, kantoren die geen toekomstwaarde meer hebben, daar moet je een alternatieve aanwendbaarheid voor vinden. En weet u wat ook een oplossing is? Slopen! Ja, ik ben ook de sloper en wil alles wel verkopen. Ik ben een gelukkige man. Alle vollen en al diezer maken mij niet zoveel wijzer. Maar het is het enigste wat ik kan. Luisteraars, u weet het, u mag altijd participeren in Primtime. Dan belt u met 0800 1121. U kunt mailen naar PrimtimeApenstaatNTR.nl en tweets kunnen naar hashtag Radio 1 De webcam doet het. Uh, u kunt kijken op de webcam, luisteraars, en dan kunt u ook zien wie er allemaal in de bus is. Dan ziet u oude man met een prachtig pak ook. Meneer Bos, u bent de belangenbehartigers van de vastgoed, jongens? Ja, van de particuliere beleggers. Ja. En jullie zijn dus de oorzaak dat jullie geld erin en dat we nu met lege kantoorgebouwen zitten? Ook oh, dankjewel. Ik denk dat er veel partijen kantoren hebben gerealiseerd en daar belangen bij gehad hebben. Ja. En zijn die belangen nu gediend bij het leeg laten staan of het in het ombouwen tot woningen? Nee, de belangen zijn gediend om van die leegstaande kantoren af te komen... om te bevorderen dat in de toekomst de huurprijzen van de kantoren toch nog enigszins op niveau blijven. En zou het helpen als de wethouder in Amsterdam zegt... vriend, je moet verplicht alle leegstaande kantoren nu ombouwen tot woningen? Dat zou erg onverstandig zijn, want uh, je kunt maar 20 tot 24 procent... van de kantoren ombouwen verantwoord in woonruimte. Oké, okay, die 20 tot 24 procent. Want die Amsterdam hebben ze slimme uh, mensen in het gemeentebestuur. En die zeggen die 20 tot 24, nu, anders bent u de pineut. Ja, dat is fijn, maar dan dwingt de overheid partijen verlies te nemen. Ja. En uh, ja, daar zitten nogal wat vertragende factoren in. Welke? Stel je voor, je hebt een kantoor. Dat raakt leeg. Ja. Dat heb je verhuurd voor 165 euro de meter. Ja. En nou moet je er, op last van de gemeente, zoals u voorstelt, ja. gaan verhuren als woning. En moest je ombouwen. Ja. En Nou, neem maar van mij aan dat je per meter dan nog maar 50 euro biedt. Maar al die, al die tijden dat u winst hebt gemaakt, was het ook dankzij de gemeente. Dat is helder. En, en toen heb ik jullie niet horen klagen, jongens, we vullen nee. onze zakken en nee. gaan naar Monaco nee. en België. U heeft helemaal gelijk als u zegt: er zijn veel beleggers die in het verleden nogal wat geld verdiend hebben. Alleen, stel u voor dat die belegger die een kantoor heeft gekocht... Uh, en daar uh, 80% hypotheek opgenomen heeft... Ja. die moet ineens van 165 naar 50 euro en dan komt de bank. Zou u even bij willen storten? Ja. En als die belegger dat nou niet heeft... Okay dan krijg je bijna de schuldhulpverleningsproblemen. Luisteraars, meneer Bos is primproef, want je, je denkt dat je hem provoceert... en dan gooit hij een judo -worp. Misschien dat meneer Van Poelgeest minder primproef is. Meneer Van Poelgeest, goedemorgen. U bent wethouder in Amsterdam. Goedemorgen. Meneer Van Poelgeest, waarom, u bent van GroenLinks... waarom heeft u niet een totale boostop afgekondigd in Amsterdam? Nou, dat is min of meer wel gebeurd. Er kunnen heel veel niet meer worden. Ja, maar meneer Van Poelgeest, ik woon zelf in Amsterdam. En ik zie hoe er nog steeds kantoorruimte gebouwd wordt voor de leegstand. In Amsterdam Zuidoost, in Amsterdam Centrum, vlak naast de passagiersterminal waar die cruiseschepen aankomen. In de, in de Zuidas. Er wordt nog giga gebouwd voor de leegstand, meneer Poelgeest. Nee, nee, dan moet ik u helaas teleurstellen. Er wordt bijna niks geplaatst. Nou, en waarom geen complete stop dan? Nou, we hebben ook heel veel gebieden in Zuidoost waar alleen maar kantoren staan. En uh, daar moeten eigenlijk woningen naartoe, dat ben ik helemaal met u eens. Dus als je nou verstandig bent, dan doe je op de plekken uh, die naast een openbaar uh, goed uh, station staan, doe je nog een beetje kantoor in de toekomst. Ja. Om ervoor te zorgen dat aan de onderkant heel veel troep, gebouwen die niet geschikt meer zijn als kantoor, dat die omgebouwd worden, gesloopt worden, et cetera, et cetera. Maar meneer Van Poeg is... Een klein beetje er af en toe bij, niet zo heel veel. Ja, ik bedoel, meneer Van is. had het over strategische plekken. Ja. Het zou heel stom zijn om op de zuid geen enkel kantoor meer neer te zetten. Maar meneer, meneer Van Poeg inhoudelijk weten we allemaal wat er moet gebeuren. Maar u bent wethouder van de gemeente Amsterdam. Het gaat me om ja. de vraag: wat doet u? Want ik zit hier in Amsterdam West. Nou, ik heb, ik heb, ik heb uh, wat is het in, in april? Dus ik met, met de tien grote eigenaar van de tien grootste leegstaande kantoor van Allemaal op mijn kamer. Eén voor één, een, een uur, en allemaal aan ze gevraagd wat ga je doen? En het aardige is dat in al die gesprekken iedereen zegt, we willen iets anders. We willen het ombouwen. De gemeente helpt er heel erg mee. Dus ik denk wat dat betreft dat ook eigenaren donders goed hebben dat het allemaal geen kantoren meer blijven. En wij zitten er enorm achteraan. Hoe? Alleen ik heb helaas niet de mogelijkheid om tegen te zeggen je zal en je moet er iets anders van maken. Mama. Ik ben niet de eigenaar daarvan. Misschien vinden u en ik dat al dat bezit misschien ooit nog gesocialiseerd moet worden. <laughs> nee, nee, dat vind ik dat niet. Is nu, dat is nu niet de situatie. Meneer Van van. ik ben heel erg voor eigen bezit als linkse rakker. Okay. Mijn vraag is de volgende, meneer Van Poel. U zegt, ik heb de instrumenten niet. We hebben in Nederland bestemmingsplannen, milieuwetgeving. Uh, uh, uh, ik zit hier met uh, meneer Veenling, van Achmea. U wordt toch bijna gek van al die gemeentelijke eisen die er zijn bij de Ombouw? Nou, laten we zeggen dat de regelgeving uh, die op dit moment geldt uh, niet helpt uh, om, uh, om snel om te bouwen nou, en haalbaar, laat ik het zomaar zeggen. Dus ik van... uh, mag, mag ik daarna meneer vragen, vindt u dat u bij dat Achmea pand door de stad goed geholpen bent of niet? Ja, zeker. En dat, uh, dat is, uh, daar is een hele vruchtbare samenwerking met de gemeente Amsterdam. Maar er zijn ook, is ook regelgeving waar de gemeente niet veel aan kan doen. welke? Nou, de integratieheffing bijvoorbeeld. Wat is de integratieheffing? Nou, dat heeft te maken met een, be een bepaald soort belasting... dat als je opnieuw gaat bouwen, is dat daar weer btw overheen komt... en daardoor voor woningen het weer duurder wordt. Wat leuk, het woord integratie, wat niet met zwarte te maken heeft. <lacht> dat is zo, wat, wat leuk daarmee. Maar, meneer Van Poegis, maar mijn vraag is de volgende. U, u, u zegt... U hebt geen instrumenten. U kunt toch zeggen, ik geef geen enkele bouwvergunning meer af voor kantoorgebouwen? Nou, daarmee zijn al die bestaande kantoorgebouwen die nu leeg staan, en dat zijn er waanzinnig veel, nog geen woningen geworden. Dus... Wat wij doen in de gemeente Amsterdam, is al die eigenaren achter de broek aan zitten, te kijken of we er samen uit kunnen komen. Dat doen we heel consequent, vrij agressief. Ik denk dat dat ook nodig is. En hier en daar, op sommige plekken, gaan we nog een klein beetje bouw toe, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Oké, okay, meneer Van Poelgis, ik weet dat u een hele drukke dag hebt. En dat u toch bereid was om aan de telefoon te komen. Hartstikke bedankt. De volgende keer in de bus. Want dan kan ik u okay. de ogen kijken. Hartstikke bedankt dat u even wilde uh, komen. Short, goedemorgen. Je bent de oud kraker, heb ik van Barbie begrepen. En jij had een, uh, een goede tip. Ga je gang. Ja, goeiedag. Eh. Um... Ik kom inderdaad uit de kraakcultuur. Ik heb nog steeds mijn werkplaats in een kraakwond gevestigd. Jij bent zo'n um, zo asociale die profiteert van de arbeid van anderen... door gratis te gaan wonen en dingen te kraken. Foei. Ja, dat zou je zeggen. Nou dat valt wel mee. We zijn op een hele goede voet met uh, onze eigenaar. Maar uh, het ding wat ik wou vertellen over de 24 procent... waar ik met meneer over vertellen... Ja, meneer dat, het, dat het mogelijk is om uh, uh, kantoorpanden om te bouwen. Aan mijn ogen is dat niet zo. Alles is bewoonbaar, alles is, is om te bouwen met kleine simpele middelen. En met name ook de studenten in Amsterdam waar een zwaar woningtekort voor is. Daar zijn simpele kleine kamers uh, uh, in, in, in kantoorruimtes... Uh, te bouwen. Nou, uh, uh, Sjoerd, sure, haal, sure, haal even adem, want meneer Bos zit zo demonstratief nee te schudden. Meneer Bos, blijf aan de lijn. Meneer Bos, gaat u gang? Het uh, is duidelijk dat die 20 tot 24 procent uh, die omgebouwd kan worden, voortvloeit uit onderzoek van DTZ Zadelhof, Maar uit de praktijk, er is in Haarlem een band omgebouwd voor studenten en dat staat voor 40 procent leeg, want dat staat niet op een centrumplek. Dat is uh, wat u dan noemt, uh, wel degelijk te gebruiken als student, maar men gaat er niet naartoe, want ook studenten willen graag in de, centrum, in de centrumlocatie wonen. Aha, dus. Ja, maar dan noemt u het en haarlem uiteraard. Oké, okay, Sjoerd, dat is toch Sjoerd. een heel ander verhaal. Is. Ja, nee, maar Sjoerd, wat meneer Bos zegt, mag ik het dan zo vertalen? Ik zie de miscommunicatie. Commercieel aantrekkelijk tot woonruimte te verbouwen is maar 24%. Want je hebt van die verwende studenten, Sjoerd, die willen dan niet in de Bijlmer gaan wonen. Of ja, weet je wel, die willen dan. De, je je, je kent die volgevreten studenten die niet eens een paar kilometer ja, willen. Ja, ja. ja, ja. De, de, dus, maar ja. voor jullie als krakers, jullie willen overal wonen, toch al is het in de weiland. Nou ja, ik betreur het ten eerste dat er een kraakverbod kom, kom, of is gekomen. Eh, want dat was een heel goed drukmiddel... Kom. juist om ervoor uh, te zorgen dat er uh, in, in het leefstaande vastgoed... dat er wel uh, alternatieven gevonden zouden okay. worden. Dus, dus woningen bijvoorbeeld. Sjoerd, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, uh, het is een goede opmerking, meneer Bos. Uh, u hoort meneer Van Poegjes. En wat ik dus niet snap is... Um, klopt het of... Uh, uh, uh, uh, laat me, nee, laat me het anders vragen. De ik heb altijd de indruk dat gemeenten verdienen aan het bouwen van kantoorpanden... En, en dat ze die dure bouwgrond liever verkopen aan kantoren dan aan woningen. Het is duidelijk dat de, de opbrengst die je kunt vragen voor kantoren... Ja, de grondopbrengst, die is hoger dan voor woningcomplexen. En gemeenten hebben daar in het verleden fors aan verdiend... en daar hebben ze ook goede dingen voor de mensen voor gedaan. Ja, maar dus ik, ik moet de gemeente... Ik, wat, wat ik denk altijd, de gemeente dat is de good guy... en jullie bouwers dat zijn de bad guys... Ja, maar volgens mij is de gemeente net zo goed een marktpartij als dat de beleggers zijn en de ontwikkelaars. Aha. En meneer een als je kijkt naar Ahmed, want u bent een, een, een, zeg maar een groot verzekeringsinstituut, jullie hebben ook een vastgoedtak. Uh, uh, uh, merk je, is er verschil tussen overheden, zeg maar, in de grote steden en, en, en in, de, in het platteland? Nou, we hebben niet heel veel kantoorgebouwen op het platteland, gelukkig. Dus dat, dat valt wel mee. Maar tussen gemeentes zie je wel verschil. De, de gemeente Amsterdam die werkt heel erg mee met het omzetten van, van kantoren naar andere bestemmingen. Ook hotels, hè? daar zijn ze heel faciliterend in. Oh ja, hotels, want dat is ook een goede manier om lege kantoorruimte eh, eh, zeg maar, commercieel interessant te maken. Nou, of commercieel interessanter is behoefte aan. En uh, laat het zo zeggen. En als er aan een kantoorruimte geen behoefte meer is... dan zoek je naar een alternatieve aanwendbaarheid, zoals ik al zei. En dan, kom je, uh, dan zijn er ook hotels bijvoorbeeld die daarvoor in aanmerking komen. De, dus die, die woonruimte wordt pas aantrekkelijk, zeg maar. Want uh, uh, uh, meneer Bos, u legde me net uit van voor die man die geïnvesteerd heeft en gebouwd heeft. Die heeft gebouwd op uh, hypotheek met, met, met kantoorbestemming. Maar nu staat hij leeg, dus moet hij die hypotheek toch ophoesten. Ja. Dat klopt. En daar probeert hij eh, wat tijd voor te nemen. Om mogelijk uit de opbrengst van niet leegstaande kantoren of andere beleggingen. Toch die rente en als het even kan, ook aflossing te betalen. Maar dan kan je toch makkelijk uh, uh, die, wo die woningen, die kantoorruimtes die, die, die tot woningen maken? Nee, want het probleem is, dat dwingt je om af te waarderen. Ja? Die, die, dat pand daalt in waarde als het leeg staat. Ja. En als je dat feitelijk in je balans opneemt... dan moet je voor de bank bijstorten. Nou kan een grote belegger zoals Achmea... die kan dat nog wel een beetje uitmiddelen. Ja, ja. Maar kleine beleggers met uh, twee, drie kantoren... wanneer er één leeg staat... die moet tijd hebben om dat probleem op, zeg maar, ah. op te lossen. Ja, maar, maar, maar, maar is het... Is... Ik snap iets niet. Er, moet tot, er zijn schattingen lopen uit van 7 tot 12 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte die, die je uit de markt moet halen. Ja. De, hoe ga je dat oplossen bij ga Alleen maar met hotels en huizen. Nou, kijk, de, de, over, over hoeveel vierkante meter, dat wil ik even in het midden laten. We moeten ook niet vergeten dat we op dit moment ook wel in een hele diepe economische crisis zitten... Uh, waar we een beetje uit beginnen te klimmen en de vraag naar kantoorruimte is afgenomen. Maar er zijn uh, kantoorlocaties uh, en kantoorgebouwen die uh, als kantoor eigenlijk geen toekomst meer hebben. Nou, hadden. hier, we kijken hier luisteraars uit de bus. Als u langs de A10 ooit rijdt, dan ziet u daar heel groot QPoint.nl staan. Weet hoe lang die al leeg staat, meneer Velika? Uh, uh, nee, ik, dat, dat weet ik niet nou, precies. Maar, maar heel lang. Hij, Ieder... staat al, hij staat al een tijdje leeg. Ja, nou dan zou je dus kunnen zeggen, sloop dit of maak dit tot studentenhuis. Want is vlak naast het station Sloterdijk. Nou, dat, kijk, en dat is exact wat eigenlijk het probleem is. Het is vlak bij het station Sloterdijk. Het is op zich voor kantoren een goede locatie. Alleen uh, de, is er veel aanbod. In, uh, en daardoor kunnen huurders kiezen. Maar... Als je checkt naar de locatie kijkt en het gebouw... is het een goed gebouw voor een kantoorgebruiker. Hè? Uh, maar als een kantoorgebruiker te veel alternatieven heeft... omdat er te veel bijgebouwd wordt... Ja, maar dat is kapitalisme maar nou... ja, nou, nou, nou, nou, Meneer Veilig, wordt u een crypto-communist. Meneer Karakus, goedemorgen. U bent wethouder in Rotterdam. Hoe gaat het met u? Het gaat hartstikke goed. Dank u wel. Meneer Karakus, jullie hebben in Rotterdam zoveel leegstaande kantoren... En terwijl wijl, al Bos zegt nee, een klein beetje minder dan in Amsterdam. En uh, uh, jullie, wat gaan jullie doen om die leegstand van die kantoren aan te pakken? Nou, Laat, laat ik even voorafstellen, inderdaad, het is een uh, ingewikkeld probleem. Dus landelijk hebben we daar last van. En uh, volgens mij moeten we ook gezamenlijk daar de oplossingen voor bedenken. Uh, wat wij uh, gaan doen is, uh, we hebben een confinante afspraak uh, gemaakt met uh, de marktpartij om dat uh, gezamenlijk uh, aan te pakken. Dat betekent dus dat we de marktpartijen, dat betekent eigenaar, belegger, de gemeente, die gaan om de tafel zitten om vanuit ieders verantwoordelijkheid de knelpunten op te lossen. Dat kunnen we op gemeentelijk niveau doen door onder andere het bestemmingsplan te wijzigen. Maar we kunnen ook doen door te kijken van moet je nou heel veel regels die er zijn om verbouwing mogelijk te maken, moeten we daar al te ingewikkeld over doen. En we kunnen uh, ook meewerken, uiteraard, aan uh, sloop en nieuwbouw. Daarnaast, uh, we noemen het uh, pilot, uh, ieder, uh, uh, ieder half jaar komen twee, vijf kantoren, kantoorpanden bij om dat, uh, om dat op die wijze door te nemen. En uh, de kracht is dat je dus dat, uh, dat niet alleen de druk neerlegt bij, uh, bij de marktpartijen. ...maar dat je ook uh, zelf de druk voelt als gemeente en daar een gezamenlijke oplossing uh, voor uh, weten te bedenken. Meneer Caracos, we hebben nog weinig tijd, dus sorry dat ik u onderbreek en ja. even op de huid zit. U zou steeds vijf uh, kantoorpanden aanwezen. Welke vijf worden het? Nou, we hebben inmiddels uh, hebben we dus, uh, vijf uh, aangewezen en uh, daar zijn we flink mee aan de slag. Twee inmiddels opgelost, dus dat betekent dat uh, we uh, die twee panden in ieder geval gevuld hebben met uh, startende ondernemers. Welke twee panden waren dat en welke zijn die andere? Er zijn uh, Schieblok uh, ja. en uh, Stadhuisplein. Dat is in het centrum uh, van Rotterdam? Dat is in het centrum van Rotterdam. Jawel, en die andere drie? Ja, die vijf panden, uh, kan ik, twee kan ik noemen. Ja. Uh, maar de rest nog niet, omdat eigenlijk de eigenaren uh, uh, dat ook niet willen. Ik weet het uiteraard, maar de eigenaren willen nog niet uh, vrijgeven in verband met de marktsituatie. Waarom? Meneer Bos, kunt u me dat uitleggen? Maar waarom kan je die vrijgeven? Het is toch in het ja. voordeel? Ja, als je, je wil niet dat je pand als probleempand zeg maar, in de pers komt. Want dat betekent onmiddellijk iets voor de aantrekkelijkheid en de, prijs en de prijsontwikkeling. Maar u weet welke drie panden het zijn in Rotterdam? Dat, dat durf ik niet te weten en te zeggen. Ja, ja. Maar, maar meneer Caracousse, is ja. dat dus. Je zou juist denken, ze kunnen ermee adverteren. Jongens, wij zijn vooroplopers. Wij transformeren. Ze kunnen juist positieve reclame maken. Er zit, u, er, er zit hier een PR-medewerkster vaag mee. En die weet er wel raad mee hoor. Nee, maar dan, kijk, het gaat even niet om... Je kan wel uh, mee adverteren, maar het punt is dat het gewoon uh, verbouwd moet worden. Het punt is dat het inderdaad een knelpunt is. En ik kan me vanuit de eigenaar echt voorstellen... dat we zeggen van, nou daar uh, willen we nog voorzichtig uh, mee, uh, mee naar buiten brengen. En het is afspraak is ook zo van, zodra we dus... Uh, uh, de business case rond hebben. Dat betekent dus haalbaar maken en dan gaan we echt naar buiten. Maar ik begrijp het ook wel, dat is, dat is gewoon onderdeel van de afspraak en daar hou ik me ook aan. Oké, okay, meneer Karakus, uh, uh, hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Als u weer een pand aanwijst, bel ons, dan komen we met de primtimebus bus daar staan. En dan kan ik u even in de ogen kijken om te kijken wat u allemaal fout doet. Goed? Nou, dat is beloofd. <laughs> Oké, okay, dank u wel. Dat meneer Bos, we hebben nog maar een minuutje. Hoe ziet u de toekomst? Gaat het lukken op die kantoorleegstad in Amsterdam... Te transformeren tot woningen? Uh, voor 20, 25 procent. Ja. Uh, de rest zal uit op termijn gesloopt moeten worden. Dus het, we, we zullen het binnenkort veel slopen zien en uh, in Minnesota? Niet, niet binnenkort. Het kost ja. tijd. En allerlei gemeentelijke acties, als mogelijk heffingen of boetes en dergelijke, proberen die. Tijd te versnellen, maar dat leidt tot problemen bij beleggers en versneld faillissement. Maar wat wilt u dan? Gewoon programma's als dit maken en dan hopen dat de participeerts van vastgoedjongens denken... oké, okay, we laten het algemeen belang prevaleren? Uh, dat, nou, het, het, het algemeen belang zal gelijk lopen met het belang van de belegger op termijn... maar geef ze de tijd, er zal veel gesloopt gaan worden. En wanneer ga wat gesloopt wordt? Zullen we dan afspreken dan dat er nooit meer kantoorruimte opgebouwd mag worden? Uh, nou, ik denk uh, nooit, nooit. Hè? Want uh, ik zou altijd maar niets zo, uh, blijven zoals het geweest is. En uh, de toekomst uh, is gelukkig aan veel veranderingen onderhevig. En wellicht is dat uh, weer uh, economisch structuren uh, het weer toelaten om toch weer kantoren te bouwen. En waar nu kantoren staan die nu weer goed zijn om daar weer woningen van te maken. Ja. Nou, uh, luisteraars, we zijn hier nog helemaal niet over uitgesproken. En voor de verandering weet ik het niet. Meneer Bos, u hebt me wel een beetje overtuigd. Ik, uh, uh, ik ben wat minder voor die dwangmaatregelen... maar ik weet ook nog niet wat de oplossing is. We komen er vast nog op terug. Luisteraars, tot u spreekt een gelukkig mens. Ik mag iedere dag gefinancierd door u... de Nederlandse belastingbetalers en de die dit fantastische programma maken. Velen van u reageren... Waar, on, waardoor dit programma de juiste prikkel krijgt. Ik dank u allen, want zonder u zijn wij... Solema El Ghaldi Anouk Tulner... Rien Aerts, Rowan Frederik, Hans Twint, Momo Saru, Marien Albert Boer en Barbara van der Kles helemaal niet. Ik dank mijn gasten ontzettend dat u in de bus was en meneer Bos dat u met mijn provocaties wist op te gaan. En luisteraars van mij is voor mij, vandaag is voor mij dubbel speciaal, want het kind voor wie ik als baby dit lied zong, zal vandaag als volwassen van vrouw haar Amso bul ophalen aan dezelfde universiteit waar ik 22 jaar geleden mijn meester in de rechte bul ophaalde en waar Ab Klink nu hoogleraar wordt. Nederland is toch een fantastisch mooi land. Zo meteen Ster Dorad Megels en de gelukkige vader Felix Beunders met de gids.fm geniet u allemaal van uw week -einde. tot maandag. namaste dach De Is dat niet? Toen komt het ja, te doen, ben ben, eh, ja, ga, keek, doe,